Een serie van acht vertellingen over het leven van alle dag in China, gebaseerd op informatie van Chinezen die nu in China leven. Deel 5. Ieder die trouwt krijgt steeds van hoger hand te horen: één kind is genoeg. Dat is goed voor de moeder, dat is goed voor het land. Maar het hebben van slechts één kind is de Chinese mens in diepste wezen vreemd. Kinderrijkdom, dat was geluk. Weet u, onze regering, ze denkt. Ze denkt aan alles. En ze ziet. Ze ziet ook alles. Ze ziet de uitgestrekte vlakte van onze agrarische productie en is ontevreden. Wij produceren niet genoeg. Ze ziet de fabriekscomplexen van onze nationale industrie en is ontevreden. Wij produceren niet genoeg. En ze kijkt ook in al die kleine kamers waar de Chinese gezinnen hun leven doorbrengen. En ze is ontevreden. Wij produceren te veel. Wij zijn te vruchtbaar. Elf miljoen baby's per jaar, dus bijna één miljoen per maand. En we zijn al met één miljard. Mijn God, wat moeten we doen? Waar zijn de Chinezen mee bezig? Ophouden, halt! Kamerade, hou alstublieft op en reken eens uit. 1 miljoen per maand, dat is 30.000 per dag. Elk uur 1250, 20 per minuut. Elke 3 seconden 1. Nu. Wie was dat? Nu. Waar was dat? Weer 1. In Noord-China. In Zuid-China. Nog 1. Wat zegt Marx ervan? Niet. Nu. En Engels. Mijn hemel, Engels. Nu. Was toch een begenadigd man? Nu. Ophouden. Productie stop. Werkende massa's van China houdt toch eindelijk op en luister. Engels heeft al erkend dat het socialistisch systeem voor alles gaat als het om redenen van staatsbelang nodig is de burgers een bepaalde geboorteregeling op te leggen. Later naar bed dus, mannen. Vroeger opstaan dus, vrouwen. Slaap niet zoveel, kameraden. De Nationale Economische Planning omvat niet alleen de agrarische en industriële productie, maar ook de geboorte. Jullie moeten revolutionair zijn, jullie moeten revolutionair produceren in landbouw en industrie, maar niet thuis. Tja, je moet opblijven of opletten. En als een kameraad na een lange socialistische dag zijn vrouw in de armen neemt, als hij haar over de haren strijkt en zij in zijn oor fluistert, zo zachtjes dat geen van de vele buren in de kamers rondom ook maar iets kan horen. Vergeet eens één keer alles. Dan staat nog altijd onze regering naast ons bed en zwijgt. Ze denkt aan alles. Ze ziet ook alles. En in dit geval heeft ze ook alles gehoord. Ze zwijgt en haar zwijger zegt. Vrouw. In je nachtkastje ligt rechts achterin je pessarium. Dat hoort eigenlijk ergens anders. Onze planning is erop gericht de bevolkingsgroei aan het eind van deze eeuw tot staan te brengen. Wij zijn dan met 1,2 tiende miljard inwoners, meer niet. Natuurlijk zijn dat dan nog altijd veel te veel. Onze onderzoekers hebben berekend dat China's natuurlijke en maatschappelijke mogelijkheden een goed leven kunnen bieden aan maar 650 miljoen mensen. Meer niet. Daarom is onze planning er voor de volgende 100 jaar op gericht... de bevolking met ongeveer de helft te laten afnemen. Meer niet. Weet u, de helft van onze bevolking is op dit moment jonger dan 20 jaar. Een socialistische verworvenheid. In het oude China konden alleen de rijken veel kinderen hebben... In het nieuwe China kon iedereen dat. Eindelijk. Allemaal. Dat was progressief en rechtvaardig en communistisch. Tot de kinderen naar school moesten en er geen scholen waren. Er waren gewoon te veel kinderen. En het werden er steeds meer. In de klaslokalen van de scholen die er waren zaten ze op de stoelen, ze zaten op de grond, ze kregen les op de gangen, op de trappen en op het platteland zaten ze ook nog in de open lucht vaak naast een optimistisch plakkaat dat uitriep hoeveel scholen er voor heel China voorzien waren en dat één daarvan precies op deze plek gebouwd zou worden. In 1957 sprak onze regering ons zeer ernstig toe. Het was nu vooruitstrevender en communistischer niet zoveel kinderen te hebben. En het was ook rechtvaardiger, want alle socialistische mensen hadden ten slotte recht op onderwijs. Alle, zonder uitzondering. Hoe zouden zij anders allemaal socialistische mensen kunnen worden? Daarom moesten wij nu... ...alle tezamen aan de toekomst denken... ...en daarom moesten wij nu ook... ...alle tezamen ja zeggen... ...op de geboortebeperking. Ja. Ja, maar dan is het toch precies als vroeger? Dan kunnen we toch weer geen grote gezinnen hebben? Nee, beste kameraad... ...dat is helemaal niet als vroeger. In het oude China kon men geen groot gezin hebben, omdat het niet kon. In het nieuwe China kan men geen groot gezin hebben, omdat men niet wil. Het verschil zit in de vrijheid. Ja, maar als ik het dus goed begrijp. Mijn grootvader wilde veel kinderen. Mijn vader wilde veel kinderen. En ik wilde altijd veel kinderen. En bij allemaal kon het niet. Is dat niet hetzelfde? Nee, want vroeger hadden de mensen geen toekomst. Die heb jij wel. Dus ik kan in de toekomst een groot gezin hebben. Nee, want dan heb jij geen toekomst. Aha. Maar alleen in het begin van de zestiger jaren hadden we opnieuw een kinderrijke toekomst. In de partij kwamen de linksen aan de macht en die verkondigden... Hoe meer mensen, des te beter voor de opbouw van het socialisme. De opbouw gaat sneller en de toekomst komt eerder. Daar hebben we zoveel mogelijk handen voor nodig. En er kwamen meer handen. Steeds meer. En nog meer. Maar de opbouw ging daardoor langzamer. En de toekomst raakte steeds verder weg. Ach, het was een mooie politiek. Een jonge politiek. Kameraden, wat we willen, dat kunnen we ook. Maak je borst nat, stroop je mouwen op en start je in de toekomst. China kwam in de puberteit. Toen verkondigde in 1965 onze minister-president Chuan lai met al zijn ambtelijk en persoonlijk gewicht, dat het progressief en communistisch was het aantal kinderen in de gezinnen te beperken. Het was een stem in de wind der geschiedenis. Ze bleef zonder effect omdat China al een jaar later wegzonk in de grote culturele revolutie. Omdat elke controle aan controle ontsnapte. Omdat ons leven niet door planning, maar door stuurloosheid bepaald werd. China leefde zich uit. De ideologie kreeg nu alle kinderen die ze maar wensten. Maar alleen het begin van de jaren zeventig konden ze niet meer voldoende verzorgd worden. En ze gingen ook niet meer naar de scholen, die er trouwens niet waren. Het analfabetisme groeide. Weet u, de helft van onze bevolking is op dit moment jonger dan 20 jaar. Een heerlijk jong land. En al die jong, jonger, jongsten, al die Chinese kinderen willen op een dag ook weer kinderen hebben. Ja, wat moeten we daar nu mee? Weet u, onze politiek is er nu op gericht de vele jonge mensen zo laat mogelijk te laten trouwen. De man moet 28 zijn en de vrouw 25, anders krijgen ze niet eens toestemming. Een verstandige maatregel zou je denken, een wijze maatregel. Want wie maar eenmaal in zijn leven mag trouwen en daarna altijd bij de ander moet blijven, want zo is dat in China, die moet zo'n grote stap niet overijld zetten. Die moet verstandelijk al wat meer ervaren zijn en niet meer zo heet gebakerd. Prachtig zou je denken. Deze staat bekommert zich in de eerste plaats om het geluk van zijn burgers. Nee, hij bekommert zich in de eerste plaats om de bevolkingsstatistiek. Hij huldigt namelijk de opvatting dat een te vroeg huwelijk tot overdreven seksuele activiteit leidt. Maar wat is overdreven seksuele activiteit? Als een 18-jarige moeder wordt? Afgewezen. Op die leeftijd mag ze niet eens getrouwd zijn. Liefde tussen 20-jarigen. Afgewezen. Alleen echtparen krijgen een eigen kamer. Of als een paar dat begin 20 is al een gezin wil stichten? Afgewezen. Overdreven seksuele activiteit is de verwekking van een kind zonder toestemming. En die toestemming krijg je pas als je getrouwd bent. En verlof om te trouwen krijg je pas op de vastgestelde leeftijd. China is een heerlijk jong land. Maar het is niet makkelijk in China jong te zijn. Mijn neef denkt, ik hou zo van haar, van die kleine Li Chiu Chu. Maar ik ben nog te jong. Ik zou een kamer willen voor die kleine Chiu Chu, Maar ik ben nog te jong. Ze zeggen me elke dag dat ik verantwoordelijkheid moet dragen voor de ontwikkeling van het socialisme. Maar ook daar ben ik te jong voor. Ze zeggen dat de jeugd de mooiste tijd van je leven is. Li Chu Chu en ik dromen ervan eindelijk oud genoeg te zijn. De jeugd duurt ons te lang. Ja. En als twee kameraden trouwen, dan komt bijna altijd al na een jaar het eerste kind. Dat is bij ons normaal, en traditie. Maar bij dit eerste kind moet het wel blijven. Dan moet het voorbij zijn, voor altijd. Vroeger was kinderrijkdom een teken van welstand. Ieder streeft ernaar. Nu krijgen echtparen een premie als ze kinderloos blijven. Ze worden beloond omdat ze zo voorbeeldig aan het algemeen belang denken. Dezelfde beloningen van staatswegen krijgen gezinnen met één kind. Ze moeten het goed hebben opdat iedereen duidelijk ziet welke voordelen het heeft je gezin klein te houden. En die toeslag krijgen ze zelfs tot het kind 14 jaar is, dus werkelijk een flinke tijd. Maar wie een tweede kind op de wereld zet, verliest de premie. Zulke lieden krijgen ook in geen geval een grotere kamer, maar blijven in hun te kleine ruimte. Ze moeten het slechter hebben, opdat iedereen duidelijk ziet hoeveel onaangenaamheden en nadelen het met zich meebrengt als je tegen je maatschappelijke verantwoordelijkheid zondigt. Twee kinderen dus. Maar dat is dan ook het uiterste. De geboorte van een derde kind wordt eenvoudig niet toegestaan. Zo'n geboorte wordt verhinderd. Door abortus. Het is toch ook ongehoord? Ziet u, te veel kinderen vragen te veel kinderopvang, te veel scholen, te veel leerkrachten. En later te veel arbeidsplaatsen, te veel kamers en te veel levensmiddelen. Ze zijn werkelijk te veel. Dat zijn bijna onoplosbare problemen voor China. En omdat het En ik hoef dan niet meer zo hard te werken, zodat we veel vaker bij elkaar kunnen zijn. Kom jij vanavond bij me? Oh, dat is onmogelijk, mijn liefste. Ik zit van de week in de nachtredactie. Je zult moeten wachten tot de volgende week. Oh, maar ik kan niet langer wachten. Ik heb er zoveel opgespaard. Mm. Oh, je houdt niet meer van mij. Maar natuurlijk hou ik wel van je. Als de golven van de zee, als de aarde van de regen, als de bloemen van de zon. Mm -hmm. eh, dinsdagavond dan kom ik. En dan wordt ik weer net als de eerste keer dat aan het hotel. Toen jij je enkel verzette, huh? weet je dat nog wel? Oh, het was de hotel doen? En ik heb mijn enkel helemaal niet verzwikt. Ach, ja, natuurlijk het, Carlsen. Een ogenblik. Hallo? Oh, oh, nummer twee is beneden. Ja, ik eh, ben hier nog met nummer één. Ik breng u nu direct naar de auto. Langs de trap, buddy. Dan kunnen jullie de lift nemen. Ja, natuurlijk, maak ik voort. De hoofdredacteur wil me direct die Ik ga zo dus zijn met je midden beneden, maar Eerst heb ik nog iets voor jou, mm -hmm. als uh, bewijs van mijn liefde. Oh, jongens, een bracelet, mm -hmm. of een prachtige armband. Mm -hmm. Oh, mm. Mm -hmm. Nu weet ik dat je nog van me houdt. Ja, uh, nu moet je heu zeggen. Uh, ja. Dinsdagavond, dan heb ik alle, alle tijd voor jou. Si, sí, si, sí, si, sí, Mr. Birdie, maar ik moet hem spreken, toch. Waar is mijn Eduardo? Hij moet even naar de receptionist. Hij is direct terug. Gaat u zo lang zitten? Zitten? Ik kan niet zitten. Ik, ik moet actie. Ik ben het gewend. In Rome komt iedereen naar mijn modesalon uh, uit alle landen. Zelfs Dior en Bama komen naar mij toe. De vrouwen willen toch weer de Italiaanse lijn. Huh? Goed verschil tussen voor en achter. Maar, ja, maar nu moet ik Eduardo spreken. Ik, ik heb problemen. Waar is zijn taal? Hij komt direct terug. Gelooft u me toch, signora Maria? Ik kan niet langer wachten. Ik ga hem zoeken. Ik ga ja, maar... Maria, liefste. Komen zij Eduardo. Oh, oh, oh, oh mio Eduardo. <laughs> Jullie excuseren me zeker wel. Ik heb nog het een al wat te doen. Oh, ga zitten, carissima. In Grazie. Grazie. Ja. Hoe kom jij zo opeens in kaart? Oh, ik moet toch weten hoe mijn klanten op het filmfestival eruit zien. Maar ik kom eerst naar mijn Eduardo. <laughs> Waarom heb je mij zo lang alleen gelaten? Mijn hart is bevroren. Ik ontdooi het wel weer. <laughs> maar nu niet.